De chemische aanval kostte volgens de Fransen aan zeker 281 mensen het leven. De Amerikaanse senator John McCain heeft vandaag gezegd... dat het catastrofale gevolgen heeft... als het Amerikaanse congres niet instemt met militair ingrijpen. De Republikein McCain gaf zijn waarschuwing... na een gesprek met president Obama. Nederland moet veranderen om essentiële voorzieningen... te kunnen blijven betalen. Dat heeft premier Rutte gezegd tijdens de H.J. schoollezing... in de Rode Hoed in Amsterdam.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 Het Amerikaanse telecombedrijf Verizon heeft een grote overname-deal gesloten met de Britse Vodafone. Voor 98 miljard euro wordt het belang overgenomen dat Vodafone heeft in Verizon Wireless. De aandeelhouders en de autoriteiten moeten de afspraak nog wel goedkeuren. De transactie is de op twee na grootste overname-transactie ooit.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 Het weer dan nog, een aantal dagen rustig en droog weer... met vooral in de middag veel zon. Maximum temperatuur gaat omhoog naar 25 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. We zijn begonnen... Ja, dat zeg ik. We zijn al tien jaar bezig. Maar ik bedoel natuurlijk, het nieuwe seizoen begint vandaag. En niet alleen voor ons, hoor, maar ook voor de politiek. En voor de universiteiten, om maar eens een paar domeinen te noemen. Vandaag was overal in Nederland de opening van het academisch jaar. Houzee. En er gebeurt nogal wat in die wereld. De druk wordt opgevoerd. Niet alleen op de studenten die moeten opschieten en alles zelf betalen... maar ook op de eerbiedwaardige alma zelf die van alles moeten. Uitval verminderen, profileren, hoog op lijstjes staan... rendement opleveren, verantwoording afleggen... en oh ja, ook nog onderwijs en onderzoek doen. Niet zo gek dat er stemmen opgaan die pleiten voor slow science. Wetenschap heeft tijd nodig. Ik begrijp het. Ik herinner mij toen ik aankwam... Die student die mij wilde overhalen om tot zijn dispuut toe te treden... en de drempel van zijn huis bij zich gaf. Ik zal het nooit vergeten. Daar stond hij, met dat zakje, met dat plankje. Hij was zo iemand die uiteindelijk 13 jaar zou studeren. Dat is helemaal Casa Luna dus. Wij doen er alles aan om de drempel te verlagen... en zoveel mogelijk tijd te nemen. Vanavond met de magnificus van Tilburg, Filip Eilander. Hartelijk welkom. Dank u wel. Hier nog aan het einde van zo'n vermoeiende dag. Nederland moet veranderen, vindt premier Rutte. Dat heeft hij vanavond nog maar eens gezegd. Moeten universiteiten en studenten ook veranderen? Was dat de boodschap bij jullie in Tilburg vanavond? Nou, eh, op zichzelf moeten we wel veranderen. Maar er moet ook heel veel hetzelfde blijven. Want studeren heeft een aantal vaste dingen... die je altijd weer terugziet bij studenten. Eh, daar moeten ze ook bepaalde tijd voor hebben. Dus daar moet, eh, daar moet ook ruimte zijn om, eh, om het onderwijs goed te doen... En het onderzoek moet wel wat veranderen, Maar we moeten wel van de kwaliteit van die onderzoekers zelf uitgaan. We moeten niet denken dat de politiek en de samenleving... de universiteit heel makkelijk kan sturen. De universiteit moet zich deels aanpassen. Dat betekent dat heel veel dingen dezelfde blijven. Maar wij moeten ook wel meegaan in bepaalde veranderingen. Ja. Daar zijn we ook maar, toe bereid. Maar over het algemeen blijft alles wel beter ouder in Tilburg? Nee, dat zeg ik niet. Dat vind ik een, uh, wij um, proberen uh, wat meer eisen van de studenten te stellen... Meer eisen aan de studenten? Ja, dus dat betekent bijvoorbeeld dat we zeggen: Nou, de studenten die bij ons komen het eerste jaar, ze moeten flink aan de bak. Hè. Je komt er niet met 24 uur in een week studeren, dat moet echt iets meer zijn. De andere kant van de medaille is dat wij ook voor die studenten bepaalde faciliteiten beschikbaar stellen: dat we goed onderwijs geven. En um, verder vind ik wel belangrijk dat studenten ook wat ruimte hebben om naast hun studie nog wat meer dingen te doen. Als ik met werkgevers praat, hebben ze graag studenten... die bijvoorbeeld een buitenlandervaring hebben... die een stage erbij gedaan hebben. En die dus meer gedaan hebben dan alleen maar het normale programma. Maar het hoeft niet vier, vijf jaar te duren. Dus ik zeg, we hebben, een studie is in principe vier jaar. Nou, doe er eens vijf jaar over. En dan kun je heel veel doen. Ja. Overigens las ik in de krant vandaag... dat het met name de technische universiteiten zijn. Delft, met name. Twente, Eindhoven. Die een enorme aanwas aan studenten ja. krijgen ja Het was gigantisch in Delft. 30% ja. procent meer bij werktuigbouwkunde. Er moet zelfs een numerus fixus uh, ja, ja. Ik las het ook, ja. ja. Hoe is dat in uh, Tilburg? Je werd het niet genoemd. Wij, Verliezen wij, jullie studenten? Wij, wij hebben natuurlijk geen technische studies. En op zichzelf is het, als ik daar gewoon maatschappelijk naar kijk... is het wel belangrijk dat we, ook, uh, dat we ook studenten hebben die die technische studies doen. Niet alleen uit het buitenland, maar ook uit Nederland. Dus in die zin vind ik maatschappelijk dit een goede beweging... Wij zijn een universiteit die ongeveer stabiel blijft en licht groeit. En dat vinden we okay. ook goed. Wij hebben niet de ambitie om enorm te groeien. We hebben nu 13.000 studenten. Wij vinden dat voor onze campus een mooi aantal. Ja. Dat is wel grappig, want vorig jaar hadden wij de, de, de, de rector van Eindhoven. Ja, Hans van Duin. Mijn en toen collega. ging het er uitdrukkelijk over: dat het ja. was een, dreigde een ramp in Nederland. Ja. Uh, want er was een, een groot uh, aanstaande een groot tekort aan technische ja. mensen. Ja. Hoog en laag opgeleid. Nou, ja. Jaar later. Het ligt niet aan ons, dat weet ik. Dat, dat... <laughs> nee, maar goed. Maar toch? Maar studenten reageren toch blijkbaar op de arbeidsmarkt. Uh, nou, dat is, en dat is dus interessant. Dat is goed. Ja. Want dat is ook het thema vanavond ja. van jullie opening. Zeker. Van Tom ja. Wildhagen, ja. Ja. is hoogleraar. Ja. Uh, ja. ja. Gespecialiseerd in dit soort vraagstukken. En die ja. heeft een, een reden gehouden over... nou ja, misschien wel vernieuwing van de arbeidsmarkt. En hij zei, uh, ik citeer nu... In het snel vergrijzende Europa... en Nederland is inbegrepen... is de arbeidsmarkt de Achilleshiel geworden... van onze economie, van onze welvaart... van onze werk- en inkomenszekerheid... en van de sociale cohesie in de samenleving. Het is waarmpel alsof je de premier hoort spreken. Dit vind ik politieke taal. Dit, ja, dit hoor je, dit, dit hoor je in, de, in de Tweede Kamer, dit soort zinnen... Maar het is als een hoogleraar van de Universiteit van Tilburg. Ja, kijk, uh, het gaat erom dat je natuurlijk dat je in de wetenschap... en Tom Wildhagen is iemand die, die probeert ook die verbinding met die samenleving te, zeggen, te, te, te leggen... maar ik zeg, het moet wel wetenschap blijven. Dus dit is wel gebaseerd op onderzoek dat hij doet. Dit hm. is gebaseerd op cijfers die hij heeft. Dit is gebaseerd op samenwerking met mensen van onze economische faculteit... En dus, uh, bedoel, het moet wel, uh, dat is, de universiteit moet wel wetenschappelijk, uh, de, de basis ja. moet wetenschap zijn. Maar ja. van daaruit probeer je wel de verbinding te leggen met maatschappelijke vraagstukken. Ja. En dat kan Tom Wildhagen bij uitstek doen. Maar de, de grond van zijn redenering vloeit wel voor het onderzoek wat ja. hij doet. Hij had het over social innovation. Uh, in aansluiting op die reden van de uh, premier, waar heel veel aandacht voor, voor was. Overigens niet al te enthousiaste reacties. Een beetje plichtmatig van de mensen zijn toespraak, maar gaf Ton Wildhagen dan bij jullie aan... hoe die arbeidsmarkt veranderen zal of veranderen moet? Hij heeft een aantal heel concrete voorbeelden ja. genoemd... He, van ontwikkelingen die er zijn. Zijn bekende onderwerp is natuurlijk de balans... tussen zekerheid en flexibiliteit ja. in de arbeidsmarkt. He, dus dat je steeds meer ziet dat... Uh, dat er eigenlijk geen, geen baanzekerheid in een bepaalde sector is... maar dat je wel zekerheid op werk moet hebben. Dus dat concept van Flex Security, uh, waar Tom Wildhagen natuurlijk al veel over gepubliceerd heeft. Hij heeft wat verteld over wat hij met die startersbeurs aan het doen is. We hebben natuurlijk nu een generatie van mensen die heel lastig een baan vinden... als die heel lang niks doen heb je het risico van een echte verloren generatie door die startersbeurs kunnen ze toch ervaring op de arbeidsmarkt opdoen, gedurende een half jaar en is de kans dat ze daarna in die arbeidsmarkt kunnen instromen is weer groter. Nou, zo heeft hij een aantal heel concrete voorbeelden genoemd van wat hij dan noemt sociale innovatie op de arbeidsmarkt. en ja, dat is allemaal positie van zzpers. Uh, Excuseer. Ja. <het> misschien al commentaar. Ik weet niet of jij zou het, zou of jij het <laughs> bent of ik. Maar <lesk> <laughs> goed, dat maakt niet uit. Eh, ja, dus, ja. Toe, uh, uh, uh, als het bericht is van... Dit moet je nog even erbij zeggen. Ik misschien een bericht kijken. van Ton Wildhagen. Dan vinden we dat natuurlijk toe. <las> maar dit is dus typerend van wat de universiteit... Misschien wel de nieuwe rol van de universiteit. Heel nadrukkelijk een rol spelen in de samenleving. Ja. Maar dat blijven baseren op... Is dat ja. dan nog wel onafhankelijk onderzoek? Of is ja, het moet onafhankelijk onderzoek, onderzoek zijn. Hè? De, de, de, ik zeg al, wij, wij, wij, wij leven van die onafhankelijkheid. Als wij zelf belangen daarbij krijgen, is het helemaal fout. Hè? Je moet die onafhankelijkheid. Maar die onafhankelijke positie betekent niet... dat je niet die verbinding met de samenleving moet leggen. Hè? Maar Ton heeft dat vanmiddag zelf ook uitgelegd... Dat het moet allemaal wel gebaseerd zijn op onderzoek... en op, op, op wetenschappelijke ja. fundamenten. Maar je bent er niet door dat alleen te doen. Je probeert dat te vertalen naar echt praktische concepten. Ja. Ik vind het ook wel interessant om te zien dat studenten dus... als het gaat over uh, baanzekerheid en flexibilisering... Ja. dat is een van de grote thema's... dat ze dus wel kennelijk toch zijn De jonge mensen denken van ja, maar als ik nu een technische studie kies... Ja. dan heb ik wel degelijk een baan. Ja, Want dat zijn... is wel zo goed als zeker natuurlijk. Ja, ze zijn slim genoeg hoor. Ja. jonge uh, ja, ja, gelukkige. Ja, dat is geweldig. Ja, daar ligt het niet aan. Nee. <laughs> goed, Philip Eilander, rector magnificus van de Universiteit van Tilburg. Van huis uit bestuurskundige. bent hoogleraar staats- en bestuursrecht geweest. Heeft ook een tijdje bij de overheid gewerkt. Ministerie ja. van Justitie en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dus zit ook midden in dat... Werkterrein de Kaan geweest van de faculteit en rechtsgeleerdheid, wel weer in Tilburg. En vond ik interessant, hè, over buitenlandervaring ook in Georgetown, Washington, ja. D.C. gewerkt. Ja, Al. zeker. Altijd interessant. En uh, jij bent ook de man bij wie Diederik Stapel twee jaar geleden huilend aan het bureau stond. Ja. Toen uh, de kwestie naar buiten kwam. Ja. Je bent 56 jaar. Kun je een verschil maken als rechter Eén correctie, ik ben 55. Ah, Excuus. Hij moet er precies <laughs> blijven. Kun je verschil maken als rector? Ik denk het wel. Uh, dus dat betekent dat je... En dat zit hem niet zozeer in formele posities. Uh, je kunt het verschil maken als rector... als je dicht bij studenten kunt staan. Dat je weet wat er speelt in de universiteit. Dicht bij je onderzoekers. Dicht bij hoogleraren. En daar uh, invloed kunt uitoefenen. Dus het zit niet zozeer op formele machtsposities. Ja. Maar dicht bij de mensen staan. Daar uh, je opvatting over geven. Dan... Uh, dus het gaat niet zozeer om macht, maar eerder om gezag. En, en, en dicht bij de mensen staan, ho, ho, hoe doet Filip Eilander dat? Dat betekent dat ik niet alleen uh, aan de vergadertafel zit en stukken lees... maar ook gewoon veel met mensen spreek. Uh, veel met buitenlandse studenten spreek. Dat ik veel met hoogleraren spreek. Dicht bij het primair proces staan. Zelf onderdeel zijn. En ik heb zelf natuurlijk ook, ik ben als hoogleraar, heb ik colleges gegeven. Dus ik weet wat er speelt in de universiteit. Ik denk dat heel belangrijk is. Het ja. verschil tussen macht en gezag. Macht is... is uh... Ja, dat is de onnatuurlijke manier om gezag af te dwingen. Ja, dat dwing je af. Hè. Dat wil zeggen dat je het vanuit een formele positie mm. doet. Zo werk ik liever niet. Ik sta liever dicht bij de mensen. Maar van daaruit geef ik wel, de, kan ik wel leiding geven. Mensen inspireren om het goede te doen. Mm. Mensen hebben veel in, inspiratie, denk ik, nodig. Want ik, daar begon ik mee. Zowel docenten als studenten eh, ervaren denk ik, grote druk. Of vergis ik me erin. Is dat ook wat je hoort van, als, je, als je luistert? Naar studenten om daarmee te beginnen. Snelheid, is vereist, we moeten ja. het allemaal zelf betalen. Uh, is er nog wel ruimte überhaupt om je breed te ontwikkelen? Uh, wij konden vrij veel toen ik studeerde, ja. behoorlijk veel doen naast ja. onze studie. Ja. En ik, had dat, ik, ik zou hier nooit gezeten hebben op deze stoel, nee. als ik dat toen niet had kunnen doen. Ja. Nee, ik denk dat dat een goed punt is. en Ik zeg ook altijd tegen studenten, zorg dat je er dingen bij doet. Wat denk ik wel belangrijk is, wat doe je erbij? He, er zijn ook studenten die gaan bij Albert ja. Heijn werken om geld te verdienen. Ja, omdat ze moeten. Ja, goed, maar dat vind ik eigenlijk de verkeerde route. Dan zou ik zeggen, investeer die tijd in de studie... of doe dan dingen die gerelateerd zijn aan je studie. Ik noemde net een aantal voorbeelden. Ga naar het buitenland, loop ja. een stage erbij. Wees actief in een studentenvereniging, in onze medezeggenschap. Dat soort dingen vind ik heel belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling van de student. Daar is wel ruimte voor. Studenten moeten van hun kant wel bewust met tijd omgaan. Ik zie dat sommige studenten maken daar echt het verschil. Die doen van alles tegelijk, maar die gaan bewust met hun tijd om. Er zijn ook studenten, denk ik, die dat niet doen. Ja, die zijn heel veel tijd kwijt omdat ze eigenlijk gewoon niets doen. En dat is jammer. Maar wat doen ze dan wel? Nou ja, ze doen wel wat aan de studie, maar ze komen er niet toe om veel dingen daarnaast te doen. En dat is jammer, hè. Dus ik zeg altijd, je slaapt... 8 uur op een dag, dus heb je 16 uur per dag beschikbaar. Dus dat is vrij veel. <lacht> je moet wel 8 ja, uur slapen. Dus eigenlijk heb geen probleem hoor. Maar, <lacht> maar, normaal zou ik Nee, maar nodig. dus ik, geen probleem. Er is tijd genoeg voor de studenten. Er is tijd dus je moet, er niet je zeuren moet bewust op. met de tijd omgaan ja. en bewuste keuzes maken. Ja. Ik zie een aantal studenten dat fantastisch doen. En die doen alles tegelijk, zijn heel actief. En ik zie ook een aantal studenten die, de, die slagen daar niet in en die, Mijn stelling is, die gaan niet bewust met tijd om. Nou ja. Ja. ja, kijk, ik, ik zei dat net, ik, zit hier, ik had hier nooit gezeten. Um, maar jij noemt nu allerlei studiegerelateerde dingen, wat over, buitengewoon verstandig ja. is, denk ik. Maar wij ja. deden juist ook hele andere dingen erbij, bijvoorbeeld ja. in het theater of in de sport. Ja, nou, de sport, sport en het... de cultuur hoort erbij. Nou ja, dus dat, ik dat vind sport van, en... om, om, om een mens, een ja, menselijk ontwikkeling Nee, maar daar ben in, ik een... helemaal eens. Ik ben ook zelf. Voor mij geldt ook dat sport vind ik heel belangrijk. Of cultuur en muziek ja. moet je zeker doen. Hoort daar ook bij. Maar dan nog kun je in die 16 uur in een dag vrij, kun je heel veel doen. Ja, kijk, dat is duidelijk. Jullie ja. hebben het gehoord. Niet te veel. <laughs> niet, je, niet je tijd verprutsen. En ik, en ik, ik roep studenten vast op. Studenten aller landen, nou ja, in ieder geval van Nederland. Maar er zijn in Nederland ook heel veel buitenlandse studenten trouwens. Ja. Om straks na één een, een bijdrage te leveren aan uh, Kazaloenen. Jullie kunnen bellen, jongens en meiden. Um, na één uur. Uh, nou, je kunt alvast beginnen. Uh, 0800-1121 met jullie ervaringen van hoe het is om te studeren... en wat je daar goed aan vindt of niet en goed aan vindt... wat de problemen zijn die je ondervindt... of hoe je dat hebt opgelost. Dus 0800-1121. Dus dan gaan we het... Studentico's doen, uh, tweede uur van Kouselounen. Misschien nog een voorbeeld om het ja. laatste doorgaan. China. We hebben best veel studenten uit China. 250? Gewoon, ja, zoiets. Over. Nou, daar zie je eigenlijk dat ze misschien wel 60 uur per week aan die studie besteden. Dat is eigenlijk te veel. Dus die moet je eerder afremmen. Nederlandse studenten doen misschien 25, 30 uur. Je zou ergens in het midden moeten zitten. Mm. Dus we, dat is ook het goede van dat internationale gebeuren. Dat studenten naar elkaar kijken en ook ja. van elkaar leren. Maar die gaan niet met elkaar om de Chinezen en de Nederlanders nou, dat nee, zijn gescheiden in ghetto's aan de universiteit. Te, te weinig. Dat, met andere buitenlandse studenten is dat meer Chinese studenten dat is heel jammer. Dat is heel jammer. Ik vind ook zelf dat we dus we hebben ook een internationale studentenvereniging. Ik vraag ook hebben jullie die Chinese studenten ook en dat is toch lastig. Dat is inderdaad jammer. Want die integratie van die studenten is eigenlijk heel belangrijk. Ja. Zo werken jullie ook samen met de universiteit in Turkije bijvoorbeeld? Ja. En hoe zit het dan met Turkse? Want die stu Turkse studenten mogen een half jaar naar Tilburg komen. Nederlandse studenten een half jaar naar... Uitwisselingen ja. hebben we. In Turkije hebben we zelfs gezamenlijke programma's... waar ze dus een master kunnen doen. Eén jaar Istanbul, één jaar Tilburg. Nou, Turkse studenten, die aantallen zijn ook wat kleiner... En daar zie ik wel dat ze integreren. En je ziet zelfs bij Turkse studenten dat ze ook vrij veel... Kijk, Chinese studenten gaan meestal terug naar China. Er zijn vrij veel Turkse studenten die hier studeren en die blijven hier. En worden bijvoorbeeld ondernemer en zo. Dus mm. ja, onze samenwerking met, met Turkije loopt eigenlijk erg goed. Mm. Ja. En jij gaat er ook vaak kijken. Dat is nou weer een, een, een van de voordelen van de, de baan die Filipijnlander heeft. Ik reis veel, dat klopt. Ik kom veel op universiteiten, uh, wat overigens niet voornamelijk snoepreisjes zijn. Dat betekent dat die dagen dat je daar bent, uh, is mijn ervaring dat ik vrij druk ben. Maar het is wel een voorrecht om veel van de wereld te mogen zien, ja, dat klopt. Ja, goed. Um, kijk, als studenten, nou goed, dat hebben we dan... Um, even bij de kop genomen, maar hoe zit het nou met de ruimte... die de universiteiten hebben om zich te ontwikkelen? Ik zei het al, jullie moeten echt zoveel. Is dat wel ja. gezond? Wordt er niet vanuit de overheid... aan jullie iets gevraagd... wat, nou ja, wat bijna onmogelijk is... Om, om op een goede manier aan te voldoen? Of, nou, ja. We hebben nu bijvoorbeeld dat fenomeen van die prestatieafspraken met, met universiteiten. Die zijn uh, nog in uh, toen uh, Halbe Zelstra uh, hmm. staatssecretaris was. Wat houdt precies in prestatieafspraken? Nou, dat betekent dat wij op een aantal terreinen moeten de universiteiten zich profileren. Maar bijvoorbeeld ook uh, prestatieafspraken over beperking van de uitval in het eerste jaar, de rendementen na vier jaar. Nou, je kunt enerzijds zeggen, dit is wel goed. We hebben ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid dat we dat doen. Maar als je natuurlijk te veel druk krijgt, bijvoorbeeld op rendementen... Ja, dat is toch wel gevaarlijk. Hè? Dus ik moet nu een prestatieafspraak hebben... dat, ik, dat 80% van mijn studenten na vier jaar bijvoorbeeld een bachelor heeft... waar ze normaal drie jaar over moeten doen. Ik kan me niet gaan bemoeien met die docenten. Want die, die, die beoordeling moet vrij zijn. Hè? Dus de, dus die de, die moet dan... beoordeling moet vrij zijn? Hoe bedoel nou, je? Nou, docenten moeten zelf bepalen of ja. de studenten aan de eisen ja. voldoen en ja. cijfers toekennen. Dus hoe onderwijs. met je nou de prestatieafspraak met de, de minister, of althans de staats, staatssecretaris, en dat onderwijs? Ja. Hoe doe je dat dan? Ja, dat is heel lastig. Kijk, wij moeten dan zorgen dat we goede begeleiding hebben, zodat die studenten goed voorbereid zijn. Dat kun je allemaal doen. En dat mag maatschappelijk ook van ons worden gevraagd. Maar wij gaan natuurlijk niet, we kunnen niet verzekerd zijn dat 80% van onze studenten in vier jaar een diploma heeft. Dat hangt ook van die studenten zelf af. En dus als de overheid zich daar te ver in mengt, dat, zou, dat is niet goed. Maar je hebt die afspraken. Ja, dus je moet eraan voldoen. Want je krijgt, wordt afgerekend als, als je het Zeker, niet haalt. want als wij die afspraken niet nakomen. verliezen we een bepaald deel van ons budget. Maar Zo gaat het die, spel. Dan ga je die docenten toch een zetje geven? Toch? Ga ik die in de rug? Dat zal ik nooit doen. Omdat ik echt dat zou. Dat moet, dat moet, geen enkele bestuurder moet zich gaan bemoeien. met het proces tussen die student en die docent. Zeker niet in de zin van beoordeling. Want het gaat natuurlijk heel ver. En daarmee krijg je ook inflatie van, natuurlijk, van ja, het diploma tuurlijk. zelf. Dus ja. dat is het laatste wat we moeten doen. Ik want denk want niet... dat komt altijd terug. Dat krijg je altijd terug via de lijstjes. Waar, he, de de veelbesproken lijstjes. Zeker. Dus Universiteiten dat... worden allemaal wereldwijd zelfs met ja. elkaar vergelijken. Ja. En, en komt het er dan uit? Stel dat je zou sjoemelen met, die, met, die, met je onderwijs? Uiteindelijk Gipsen. komt dat een keer boven. Want dan komt iemand die gaat ermee naar buiten. Hè. Dus je, moet, uh, dat, je ziet natuurlijk bij in HBO, in Holland heb je dit soort zaken gehad... Dus, dat is het laatste wat je moet doen. Maar los van of het naar buiten komt of niet. Dit tast eigenlijk de kern van de academie aan. Ja. Dat het een proces is, toch tussen docent en student. Dan moet je als bestuurder moet je dat respecteren, op afstand blijven. Je moet wel de randvoorwaarden creëren. dat je goed onderwijs geeft, dat ja. de begeleiding goed is. Maar je moet niet inhoudelijk daar je in gaan mengen. Dat begrijp ik. Maar hoe ga je dan toch om met die druk vanuit de politiek? Hoe, hoe, hoe los je dat dan op? Ja, we moeten zorgen dat wij zelf overtuigend laten zien dat we goed werk doen. En laat ik wel zeggen, je sprak, sprak net over al die lijstjes, die zijn ja. er. Alle Nederlandse universiteiten staan in de top 200 van, van universiteiten ter wereld. Hè. Dus we zijn ja. allemaal met kleine verschillen zijn we allemaal voortreffelijk. Ja. En dus daar mag in Den Haag ook wel eens wat meer trots voor zijn. We, we hebben voortreffelijke universiteiten. Iedereen is scherp om het nog beter te doen. Dus we moeten gewoon afstand houden en uh, trots zijn op, op, op de universiteiten in ons land. You, you ain't alone. And just let me be your chicky home. Luna, Lex Bolmeier. Met de rector Magnificus van de Universiteit van Tilburg, Philip Eilander. En hij neemt deze muziek mee. Van de Alabama Shakes, You Ain't Alone. Wel lekker, daar ben ik wel blij mee. <laughs> ja, mooie muziek. Is het iets gelijk. wat je in Amerika hebt uh, gevonden toen je daar zat? Ja, maar wel via mijn dochter. Ah. Die, die studeerde in Amerika en wees mij op deze muziek. Er was ook een concert, zo heb ik het dus dat leren kennen via mijn dochter. En uh, ja, ik was er zeer van onder de indruk. Dus. Uh, wat, wat spreek je dan in deze muziek zo aan? Uh, het gaat heel diep voor mij, dus uh, is ook een beetje intuïtief. Maar ook de tekst You Ain't Alone, hè, dus in de samenleving opgaan, dat spreekt ja. mij ook aan. Ja. Ja. Bijzonder mooie muziek. Ja. Ik kondig jou ook aan als de man bij wie uh, Diederik Stapel ja. twee jaar geleden aan het bureau stond. Um, dat is natuurlijk alweer twee jaar geleden, we zijn er weer verder. Wat ik nu nog wel zou willen weten is, he, heeft het jouw denken over uh, bijvoorbeeld de druk die er is? Hè? Uh, aan de universiteiten uh, verandert? Uh, je, je denkt wel over dingen na. Ik vond het... Ik, uh, voor het gedrag van Stapel zelf, die extreme fraude... vond, vond ik geen excuus om te zeggen, nee. ik sta onder druk. Dat niet. En nee. heb ik eigenlijk Van begin af aan heb ik dat gezegd. Uh, dat ik dat voor dat geval... Wat wel waar is, is dat veel mensen natuurlijk onder druk staan van publicaties. Hè. Mensen die tijdelijke contacten hebben bij ons. tenures, die moeten bepaalde prestaties laten zien. En er zit wel een zeker gevaar dat, dat je te snel vraagt om resultaten. Dus publicaties zijn eigenlijk een afgeleide van onderzoek. Het gaat natuurlijk om het onderzoek goed te doen en dan die publicatie. Maar door al die rankings die er zijn... kan de neiging zijn om dat publicatie eigenlijk voor onderzoek te stellen. Dus daar moet je wel goed naar kijken. Maar ik vond het in de stapelzaak dus geen excuus. Nee. Ben, je mee, ben je er goed mee omgegaan, vind je zelf? Met stapelzaak? Ja, ja. Maar het is altijd lastig om jezelf te beoordelen. Maar ik heb de indruk van wel. Want wat wij gedaan hebben. Ik ben, ik ben er zelf ingedoken. Ik heb heel spoedig met hem dat gesprek gevoerd. Hij heeft vervolgens ook een bekentenis afgelegd. Dus heel belangrijk in zo'n proces. En wat ik heb gezegd. Ik wil de onderste steen boven hebben. Ik laat het uitzoeken. En dat is allemaal gebeurd. Dus, ja. uh, en wat ik ook terughoor. Zowel nationaal als internationaal. Is er wel veel waardering voor die aanpak. Ja. Ja. Wat doet het met je eigenlijk. als je daarmee geconfronteerd wordt als rector? Wat betekent dat? Volgens mij wordt die vraag ik nooit gesteld. Wel over, bij, bij, bij Diederik Stapel zelf ja. is daar natuurlijk belangstelling voor. Die vindt zijn weg nu als chauffeur, heb ik inmiddels begrepen. Maar wat doet het dan met een rector? Ah, dat is een heftig. Kijk, als je het laatste eigenlijk wat je zou willen ja, is: dat, dat je zo'n zo kaartjes op je dak krijgt. Hè? Ja. Dus dat is het laatste wat je wil. Dus je wordt, uh, ja, dat, dat, dat is intensief. Uh, maar ik heb de keuze gemaakt, heel snel zelf, om, om, uh, om heel veel tijd en energie daarin te wel, stoppen. Om juist wel. Uh, heel veel om dat zelf ook te doen. Je ziet dan ook heel duidelijk bij zo'n baan dat je ook toch uiteindelijk wel zelf heel veel keuzes moet maken. Soms sta je er alleen voor. Wel you, you ain't alone, ja. heb je net laten ja. horen. Maar nou, daar nou, ben, dus, ben je dus juist wel. In zekere zin wel, ja. Maar je hebt wel een heel team van mensen om je heen die adviseren ja. en die helpen. Maar je bent dan ook wel eens, uh, dat je wel alleen bent. Dat je echt op bepaalde dingen moet zeggen, nou we gaan het zo doen. Ja. Maar goed, dat is ook... En waarom, uh, alleen, waar ontleen, waar heb jij dan je... Je wijsheid aan ontleent. Waarop, waar baseert zich dat op? Je intu, intuïtie? Er is heel veel intuïtie wel. Ik zeg altijd, in dit soort banen moet je 80% eigenlijk op intuïtie doen. En 20% heb je hele lastige casuïstiek... Echt, waar je er heel in moet duiken. Ja. Dat, is wel, dat is wel mijn benadering. En bij stapelcasus heb ik eigenlijk niet lang geaarzeld... om zelf die klokkenluiders bij mij thuis uit te nodigen... om daar het verhaal okay. te houden. Om direct te zeggen, we gaan ermee naar buiten. Dus daar heb ik echt wel heel bewuste keuzes in gemaakt... En ja, deels is dat intuïtie. En wat ook voor mij voorop heeft gestaan... is dat we zeggen, ja, als je dat in de wetenschap tolereert... Je, je moet hier onmiddellijk grens aan stellen. Dus ja. Uh, ja. ja. En oogst daarmee dus... heb daarmee wel de, de waardering geoogst. zijn het ook, niet te snel, niet te snel. Nou is er een begrip, dat heet slow science. ja. En, um... Dat komt volgens mij zelfs uit Duitsland... Maar dat weet ik niet zeker. Ik heb hier een manifest. En dat eindigt met deze. Ik zal die ik zal die regels even vertalen. Um, we hebben tijd nodig om te denken. We hebben tijd nodig om te verwerken. We hebben tijd nodig om elkaar niet goed te begrijpen helemaal als je bijvoorbeeld weer de dialoog... tussen geesteswetenschappen, afwetenschappen en beta-wetenschappen, natuurwetenschappen... Um, opnieuw onder je hoede zou willen nemen. Want het is eigenlijk een, een verloren dialoog. Ja. Een kwijtgeraakte dialoog. We kunnen niet voortdurend zeggen... wat onze wetenschap betekent. Waar het goed voor zal zijn. Omdat we het domweg gewoon nog niet weten. Wetenschap heeft tijd nodig. Ja, spreekt mij aan... Um... Daarbij. Tegen de, te, de tijdgeest in. Tegen de tijdgeest in, ja, dat klopt. Maar, uh, kijk, je wil natuurlijk laten zien wat je doet. En er, is, er, is, er is een druk op die wetenschap om te laten zien ja. wat je waard bent. Want men investeert daar veel geld in. En een, anderzijds is vaak onzeker hoe lang iets duurt. En, uh, en zeker bij echt goede wetenschappers die zichzelf bewezen hebben. is dus het laatste wat je moet doen is vragen om elk jaar twee of drie publicaties te maken. Die komen na vier jaar plotseling met een boek... Of iets wat, wat, wat fantastisch is. Hè? Dus in die zin uh, denk ik dat we wel wat lessen moeten trekken. En dat slow science wel op dit moment uh, een discussie waard is om daarnaar te kijken. Je houdt natuurlijk wel de behoefte aan iedereen om te laten zien van ja wat levert het dan op. Hè? Dus die vergelijking die, die hou je toch. Ja dat begrijp ik. Maar hoe kun je zo, zoiets als slow science, als je het echt belangrijk vindt, hoe implementeer je dat dan in... Ja, ik, ik werd op Twitter al het me verkeerd meervoud van Alma Mater uh, gewezen. Ja. Alma Mater is het, geloof ik. Dat, als je het Latijns vervoegt, dat ja. je ook niet meer zeggen. Maar op die universitaire bolwerken, de, de academie... Hoe, hoe, hoe kan je dat nou... Kijk, je kunt het met de mond beleiden. Ja. Slow science, slow food, kunnen we allemaal doen. Ja. Wat, wat is het echt? Kan je, kan je het wel? Stimuleren? Nou, je moet ruimte geven. Je moet, uh, kijk, wat mijn ervaring met uh, onderzoekers is eigenlijk dat dat. Uh, en ook onze, onze allerbeste mensen, die zijn, die zijn zo gepassioneerd ja. zelf met het onderzoek. Die zijn enorm. Onze ja. toppenmensen ja. zijn eigenlijk 24 uur per dag bezig met ja. hun vak. Ja. Ja. Dus het laatste wat ik moet doen is gaan zeggen: nog druk erop zetten van publiceren. Ja. Dat zijn ze zelf al tot in de. He, die zijn zo gemotiveerd. Uh, we hebben natuurlijk een, een, nu een punt met al die publicaties. Worden ook allemaal gemeten met impactscores en zo. Daar passen ze zich natuurlijk toch aan. Want het zijn ook mensen die graag willen laten zien dat ze de beste zijn. Maar je moet vooral vertrouwen geven aan die, aan die mensen. Want die, die zijn zo bezig met hun vak. Je hoeft niet bang te zijn dat ze, dat ze niks doen. Integendeel, ze werken keihard. Maar dat betekent dus dat je van een aantal van de ex exceptionele onderzoekers accepteert... Dat ze misschien vier jaar lang niet publiceren. Ja, kan je zover ja, gaan? Dus ja, zover kun je gaan. Ik kan uh, ik, ik een paar namen nu mee. Ik, ik ben zelf kom ik uit de, rechten, de rechtenfaculteit. Ik ben hoogleraar staats- en bestuursrecht. Er zijn een paar mensen waarvan ik zeker weet... die hebben drie, vier jaar niks en dan komen ze met een boek... en het is fantastisch mooi werk. Ja. En dat weet je dus ook al, want ze hebben dat in het verleden ook laten zien. Waarom zou je aan zo iemand vragen om tussendoor... ook nog twee ja. andere publicaties te maken? Geef ze de ruimte en de tijd en ze maken het altijd waar. Ja. Kijk, als ze geen goede onderzoekers zijn, ja, dan, dan, dan publiceren ze ook niet. Ja. Dan heeft het ook niet zoveel zin om te vragen om twee of drie keer per jaar te Nee, ik kom publiceren. bij wie leest nog al die publicaties. <laughs> ja, dus je moet gewoon. Ja. Sst, dat moet je niet zeggen? Nee, maar dat is gewoon reëel. Dan worden ze ook in Den Haag wakker. <laughs> Mooi tijd. Ja. ja, maar dat is dan toch. Want dat blijft natuurlijk staan. Want het wordt wel via die prestatieafspraken van jou als onderzoeker gevraagd. In ja, die prestatieafspraken zitten niet uh, publicaties en ranken. Uh, oh. op, op het vlak van onderzoek is, is het meer profilering. Dus elke universiteit je moet kunt... laten zien op welke terreinen hmm. je profileert... en welke terreinen je niet doet. Ja. Ik vind het wel mooi, want dat is ook wat wetenschap is. Dat, ja. het, iets gewoon, dat het gewoon ook niet altijd weet waar het naartoe moet. Ja. Ja. En een tweede ding wat ik zelf heel belangrijk vind... onze allerbeste mensen meer in het onderwijs. Onderwijs is ongelooflijk belangrijk. Ja. En liefst snel in het eerste jaar of in de bachelor. Zodat die studenten... Ik weet niet hoe het jou vroeg... Je hebt toch een aantal mensen die zijn leermeesters. Die kunnen die jonge mensen inspireren. Ja. Dus onze allerbeste onderzoekers moeten ook echt in het onderwijs. Willen ze dat ook? In Tilburg? Dat is een heel. Dan dat moet je dus overtuigen. Dat moet je zelf ook doen. Dan moet je met die mensen praten. Op zichzelf vinden ze heel goed onderwijs geven. en waardering krijgen van studenten. Daar ja. zijn ze heel gevoelig voor. Daar ben ik zeker van. Ze hebben soms aarzeling om voor hele grote zalen op te treden. Dat, dat is het punt. En je moet ze daar ook in het onderzoek dan weer wat meer ruimte geven. Maar mijn ervaring is dus dat de beste wetenschappers ook goede docenten zijn. Ja. Ja, dat heb je allemaal. Dat, ja. Als je herinneringen hebt aan die fantastische docenten... die werkelijk zelfs ja. bij de meest ja. verschrikkelijke vakken... wisten ze hier nog ja, liefde, ja, liefde ervoor bij te brengen Ja, breken. liefde ja. voor het vak, absoluut. Ja. Ja, dat, is vaak, dat, is vaak hun, dat gaat vaak via hun persoonlijke liefde. Ja, ja die brengen ze over. En ja. dat is toch de kern waar het om gaat... Ja. Ik zeg altijd, mijn, waarom, mijn passie omdat ik waarom werk ik in een universiteit. Jonge mensen moeten sterker worden dan wij nu zijn. Daar gaat het om. Jonge mensen sterker maken, kansen bieden. En uh, ja, ja, dat is fantastisch dat je ja. dat kunt doen. Dat ja, is eigenlijk geweldig als je ingehaald wordt. Ja, doen, natuurlijk. Dat is fantastisch. Het <laughs> is lastig. Ik vind niet iedereen geweldig hoor. <laughs> Toch moeten we het doen. Um, is er dan ook nog wel ruimte voor wat jij volgens mij beschouwt als een van de meest essentiële dingen in de wetenschap? Twijfel en nieuwsgierigheid. Ja. Twijfel is zoiets... Je moet mogen en kunnen twijfelen. Ja, Kijk, bij Stapel had je een beetje het beeld van... Ik heb wel eens het beeld gebruikt. Hij, eh, want die man wist ongelooflijk veel. had ja. ook veel dingen gezien. Maar op een gegeven moment heeft, heeft hij volgens mij een positie ingenomen... van ik sta boven de wetenschap. Ik weet het wel, ik hoef het niet meer te onderzoeken. En dus toen ik met hem over zijn onderzoek sprak... toen zei hij, nou, ik kan alles zo weer repliceren. Hè. Maar ja, dus hij stond boven de wetenschap. En ik vind twijfel essentieel... En mij viel ook op in, in het hele vakgebied dat, uh, dat het vooral gaat om steeds bevestiging. Hè? Dus je hebt een bepaalde gedachte, die wil je bevestigen. Eigenlijk moet een goede onderzoeker steeds twijfelen van is het juiste. En dat drie, vier keer omdraaien en dan met iets komen. Dus dat, dat is, ik denk dat twijfel heel belangrijk is. Kern van de wetenschap. Maar hoe doe je dat? Want dat is natuurlijk een gevecht in dat jezelf. Dat is een gevecht. Want je kan jezelf, hoe kan je jezelf nou dwingen of leren zelfs alleen maar om te twijfelen. Ik bedoel... Ja, je vindt iets één keer en je kijkt of je het nog een keer kunt vinden. Je herhaalt het onderzoek nog een keer. Hè. Dus dat is wel cruciaal natuurlijk in wetenschap, dat je vaak experimenten doet. Er komt iets uit, maar een andere dag komt er weer wat anders uit. Dat is ook in de sociale psychologie zo al. Nou, als je twijfelt, wil je zeggen dat je het vier, vijf keer herhaalt, als het ware. Ja. Zodat je uiteindelijk zeker weet, dit, dit, kan, dit moet het wel zijn. ken jij dat goed, twijfelen? Ik kan het wel heel goed. Ja, ja. ja. ja. Ik, hoe komt dat? Uh, ja, om, uh, ik, ik, ik, um, ik uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Dat zit misschien in je eigen persoonlijkheid, maar ik, ik twijfel best vaak, ja. Een ja. fundamentele ding ook? Ja. Ja. En hoe verloopt dat dan, zo'n proces nou, je aarzelt nog eens eens. Je denkt er nog eens een keer goed over na. Je, je, je denkt, het is gewoon steeds voor jezelf herhalen. Met onderzoek kan dat zo zijn. Maar ook je eigen gedachtegang klopt die wel. Uh, ja, ik vind het wel... Kijk, ik bijna een soort prettige staat van zijn. Ja, is, twijfel. ik vind die niet ongemakkelijk iets. Maar ik vind twijfel zeker in de wetenschap... maar ook bij mensen wel plezierig. Die... die als je heel erg overtuigd bent van je... Ik denk dat dat niet zo niet past. Het is helemaal niet sexy volgens mij in onze wereld. Twijfel. Nee, daarom. Maar de twijfelende mens, die, die, die, wijst je toch, die wijst je toch eigenlijk een beetje af als een, een sukkel. Ja, vind ik niet. Nee. Maar goed, misschien heb je gelijk. De tijdgeest is wat anders. Maar soms moet de universiteit ook tegen de tijdgeest ingaan. Ja, dat zou juist heel goed nou, zijn. Dat is ook heel goed. Ja. Maar de andere categorie nieuwsgierigheid, ligt meer voor de hand, denk ik. Hè? Dat... Nieuwsgierigheid is ook belangrijk, ook vooral bij studenten. Ja. Ja. Zijn, zijn, zijn studenten nieuwsgierig? Zijn wel nieuwsgierig. Ja, hoor. Want er zijn allerlei beelden bij de huidige generatie studenten... alsof ze niet nieuwsgierig zijn of niet hard werden. Mijn ervaring is heel anders. Ja. Maar ze zijn ook slim. Hè? Ze kunnen dus met allerlei dingen omgaan. Als jij die eisen niet stelt, doen ze het, doen ze het op hun manier. Hè? Het zijn vrij slimme studenten. want kijk je daar niet op? Je weet het donders goed wat ze doen. Ja. Ja, misschien veranderen ze wel enigszins. Ja, dat, dat, dat is alleen maar goed natuurlijk. Um, wat, wat interessant is en wat we zeker niet, uh, nog niet behandeld hebben... maar wat wel heel goed is voor, voor Tilburg... is het project Mijn Toekomst Werkt. Ja. Dat is wel goed om, om te... Want het is denk, ja. denk ik een soort paradepaardje voor, uh, voor jullie... Ja, Tom Wildhagen heeft natuurlijk zijn, zijn verhaal uh, gehouden vanmiddag. En aan het eind van dat verhaal heeft hij die verbinding gelegd naar dat project Mijn Toekomst Werkt. Is eigenlijk een initiatief van Han Pekel. Uh, de burgemeester van Tilburg was daar ook bij. En het idee is dat in de spoorzone in Tilburg een soort instituut komt de over de, de toekomst. De spoorzone? Dat... De spoorzone is een uh, deel van Tilburg centrum, wel in feite... Uh, hallen staan die vroeger door de Nederlandse spoorwegen werden gebruikt. Okay. groot deel, grote hallen, grote ruimtes. En het idee zou dan zijn om daar zo'n centrum voor over de toekomst van het werk te vestigen. Waar mensen dus komen, deels amusement, maar deels ook waarbij je dus in contact komt met allerlei aspecten van de arbeidsmarkt. En dat plan is vanmiddag uh, als het ware uh, ge ge gelanceerd, maar het is nog niet... Zo, dat we nou morgen... Hè, dus er, er moet nogal wat support komen. En ook financiële middelen. Dat is het, nog, dit is, ja, het, wordt, het plan wordt er nu uitgewerkt. Ja, Die dus het is een soort het. van inspiratie. En Han Pekel heeft daar een brochure van, van ja. me gemaakt. Schitterende film had hij. Dus ja. uh, dat ziet er mooi uit. Maar nu maar ja. moeten allerlei partijen daarin investeren. Want dat kost een paar cent om dat te realiseren. En dan zeg je amusement deels. Ja. En hoe moet ik dat dan voor me zien... als iets wat dus voor een belangrijk deel door de universiteit ook wordt gebouwd... Nou, dat is niet het idee. Wij, zitten, oh. wij hebben het, het initiatief genomen met heel veel verschillende partijen... om daar een klein deel te investeren in de haalbaarheidsstudie. Ton Wildhaag is vanuit zijn expertise erbij betrokken... om te kijken hoe bouw je dat nu op. Maar wij gaan dat niet zelf doen. Dat moet gewoon, Een andere partij zou dat moeten doen. Bouwen. Ja, ja maar Jullie absoluut. leveren wel de kennis, toch? Of? deel van de kennis kunnen wij via Ton Wildhagen inbrengen. Ja, maar ja. investeringen moeten anderen doen. En zeker het realiseren. Feitelijk zal een gewoon toch een projectontwikkelaar moeten doen. Ja, ja. En, en, en, en want wat, wat maakt zo'n... Als het er eenmaal zou zijn. Zo'n instituut of zo'n park. Wat is ja. het over arbeid? Arbeid. Ja. Nou, dat is, dat is een heel opwindend onderwerp natuurlijk. Ja, maar, wat lokt mensen dan toch? Want het zou echt voor het grote publiek zijn. Grote publiek. Je wil daar honderdduizend mensen, uh, honderdduizenden ja, mensen naartoe. Ik ken de aantallen niet precies in die exportatie, maar er moeten nogal wat mensen daar binnen gaan. Zoals uh, beeld en geluid hier. Beeld en geluid in Hilversum. Dat is de vergelijking die Han Pekel natuurlijk maakt. Ja. Nou, hij heeft vanmiddag daar iets over verteld. Hij heeft ook een brochure gemaakt. Dus het is een combinatie van wat speelse elementen... en een combinatie met wat meer inhoudelijke dingen. Hoe schrijf ik een sollicitatiebrief? Hoe loopt een carrière? Heb ik goede competenties? He? Dus en zou ik op, op een speelse manier kunnen testen... Ja. hoe jouw positie op de arbeidsmarkt is. Want ja. hij heeft wel een punt... De keuze die je maakt voor je, voor je werk is natuurlijk ontzettend belangrijk. Dat moet je bewust doen. Dus als je op jonge leeftijd mensen stimuleert om daarover na te denken, ja, dus kan dat wel helpen. Scholieren al bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. Ja, allerlei speelsmanieren. Ik denk dus dat die presentatie goed is. Nu gaat het erom om partijen te vinden die daarin willen investeren. Want uh, ja, dat moet, moet best uh, om dit mogelijk te maken, dat uh, kost wel wat. daar zijn je nog niet mee. Klaar. Nou, daar, daar zijn partijen die nu geïnvesteerd hebben... in die haalbaarheidsstudie. Nu moeten we kijken... welke partijen willen investeren in de, ja. de ontwikkeling... van het project zelf. We denken ook aan geld uit Brussel. Uh, werkgevers- en werknemersorganisaties. Ja. Die uh, zullen toch een belangrijk deel... van het geld moeten opbrengen. Want dat is ook typerend hè, voor de toekomst van de universiteit, denk ik. K dit soort combines ja. vinden. Social innovation. En sociale innovatie is vooral... goede netwerken hebben. Ja. Verbindingen leggen in de samenleving. Samenwerken en ieder vanuit de eigen positie. Ja. Is dit dan een typisch voorbeeld van wat ze ook wel noemen: valorisatie? Wat ja. een, ik weet niet of we dat nog in een één minuut kunnen behandelen, maar ik denk altijd van ja. Je moet ervoor zorgen als universiteit dat andere partijen in de samenleving... met jouw inzichten geld kunnen gaan verdienen. Ja, dat kijk, valeur staat voor waarde. In feite is valorisatie het toevoegen van waarde met de kennis die je hebt. En vaak doen dat andere partijen hebben daar een voordeel bij. Maar je ziet ook steeds meer combinaties dat je met elkaar dingen doet... Ja. waardoor je dus bepaalde maatschappelijke problemen kunt oplossen. Maar wel iedereen zijn eigen rol. Hè? Dus de wetenschap zal altijd weer onderzoek doen en die kennis aanleveren. Ja. Maar je werkt veel nauwer samen met andere partijen. Maar de angst is natuurlijk altijd dat door die dat er ook uiteindelijk... dat het moet concreet gemaakt worden en vertaald worden in winst. Dat, dat is wat je ik sowieso leest. Ja, ja, maatschappelijke winst. Hè. Dus er hoeft geen financieel gewin te zijn. Dat zou niet goed zijn. Maar denk bijvoorbeeld als je zegt, nou we hebben iets ontwikkeld... en daardoor kun je meer evidence-based bepaalde medicijnen gebruiken of zo. Dus het gaat om maatschappelijke toegevoegde ja. waarden. hoeft niet altijd in geld te zijn, want ja. dat zou niet goed zijn. Nee, maar, maar, maar de angst die is dan wat breder natuurlijk dat je... Dat je als, als universiteit je onafhankelijkheid verliest in werkelijk open nieuwsgierig zijn en twijfelen. Want dat het moet... moet altijd maar weer gerelateerd worden aan dat het ook een praktisch nut heeft in die samenleving. Ik zeg dus niet dat dat voor al ons onderzoek moet. Mijn stelling is dat we, bepaald, we, hebben, we hebben een bepaalde categorie, noem maar wat fundamenteel onderzoek. Dat hoeft totaal niet maatschappelijk relevant nee. te zijn. We hebben ook een deel van het onderzoek wat wel zich richt op die valorisatie. En je hebt daarnaast onderwijs, hè? dus die verschillende takken van sport heb je in de universiteit. Maar er moet ook ruimte blijven voor onderzoek waarvan je niet weet of het onmiddellijk of het nuttig is. Dat zou, want heel veel van die dingen blijkt pas later dat het nuttig is. Daar moet ja. ruimte voor zijn. Ja. Ik, uh, het lijkt me best aantrekkelijk om, als ik jou zo hoor, Filip Eilander, om in Tilburg te studeren. Dat is het Kinkt ook. Goed. We hebben een hele mooie universiteit. We hebben de mooiste campus van Nederland. En, uh, dus wie, nee, zegt ik, uh, dat? wie zegt dat? Het is weer een lijstje. Kom, kom een keer kijken. <laughs> het, is, het is echt een fantastisch mooie campus. Ja. Ik dank je wel dat je uh, na deze dag de opening van het academisch jaar ook nog bij ons de echte opening wilde verzorgen. Ik dank je wel. En ik heel, graag. heel veel succes. Heel graag gedaan. En het lijkt me wat hoor, zo'n baan. Jongen, jongen, wat moet je dan veel kunnen? Wat moet je als student ook veel kunnen. Maar goed, het, het lukt ze dan wel in Tilburg. En uh, zijn jullie nog wakker? Of hebben jullie alleen nog maar.? Nee, dat ga ik niet zeggen. Dat ga ik niet zeggen. Zijn jullie nog wakker? Uh, studenten uit Tilburg en andere steden, technische, uh, niet-technische. En uh, ho hoe is het om te studeren? Hoe is de druk? Hoe ga je ermee om? Hoe, hoe kom je aan je geld? Nou ja, er zijn allerlei thema's. Dus bel ons 0800-112 en dat is het gratis telefoonnummer van Kazeroenen. 0800-112 tot zometeen na het hoorspel. Hoi!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 Maar ik bedoel wetenschappelijk. Ik ben met een aantal dingen bezig. Maar op het ogenblik vooral met brood. Ik probeer de verschillen in broodgebruik in Nederland... te verklaren uit de sociaal-economische geschiedenis... van de verschillende gebieden. Wat interessant. Ja, ja.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 Uh, Frans is een man die dingen die hem niet aangenaam zijn... domweg vergeet uit luiheid. Hier. Een brief uit 1964 waarin ik aan Fransen schrijf... dat de auteursrechten natuurlijk bij het bureau brusten. Omdat het bureau het initiatief heeft genomen en het onderzoek financiert. Maar dat ik tegen publiciteit in een krant of in een bloemlezing, geen bezwaar maak. Ook daar heeft Frans niet op gereageerd. Wat doe je nu? Ik moet ik nog eens over denken. Je kunt die uitgever natuurlijk een proces aan doen. Nou, Daar voel ik heel weinig voor. Dat verliezen we. Zeker als we geen overeenkomst hebben. Bovendien, een proces. Ah. Ik zal eens over denken.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 Jij eet toch ook altijd Brabants roggebrood. Ja. Wat doe je daar nou op? Kaas. Kaas mag ik niet hebben. Dan wordt het moeilijk. Vlees smaakt niet. Dat zou ik trouwens ook niet mogen hebben. En boter? Ook niet. Heb je het aan je gal? Aan mijn leven. En aan mijn dikke darm.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 Krantenbericht onder ogen. Voor de verhalen die u de afgelopen 15 jaar in Limburg hebt verzameld, hebt u een uitgever gevonden. Dat klinkt mij niet gepast en onjuist. Dat de auteursrechten bij ons bureau berusten. Herinner aan onze prettige samenwerking. Spreek mijn waardering uit voor uw werk met vriendelijk groet M. Koning. Nee. Uh, lees maar niet altijd. Ik schrijf een ander. Aan de heer Fransen Boekool. Aan de heer Fransen Boekool. Twaalf jaar geleden schreef ik u naar aanleiding van uw voornemen tot publicatie van de door verzamelde. verzamelde Nee. Uh, nee. Uh, aan de heer Fransen Boekool. Met verbazing naar mijn kennis van een bericht in het belang van Limburg... en de aankondiging van de uitgave van de u Bezorgde Bumve. Huh? Nee. Aan de heer Frans Boekool. Gezien onze correspondentie uit medio 1964, kan ik u uit eenzet onder welke omstandigheden we toestemming heeft voor publicatie. Auteursrechtbureau. Geen bezwaar tegen publicatie, maar nee. Aan de heer Frans Boekool. Ik verbaas me erover dat niet tegenstaande onze briefwisseling uit 1964 en de circulaire uit 1966. Die destijds zijn alle medewerkers van het verhaal onderzoek toegezonden. U dus ook uit. U. Nee.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 Het Bureau. Naar de roman van Jehe Voskuil... in de regie van Peter Tenuil. Met Krijn Ter Braak als Maarten Koning. Voor alle informatie en podcast, hoorspelhetbureau.nl. Het bureau is een productie van de NTR en werd mede mogelijk gemaakt door het Mediafonds.